Oh, dachten jullie dat het huis voor Joris het vispaard nu wel klaar zou zijn? Nou, dat is niet zo hoor. Er wordt nog druk aan gewerkt. Maar het schiet wel op. Van buiten gezien begint het echt een huis te worden, met stoere muren en een rood pannendak. Af en toe valt er wel weer een muur om, maar dat komt omdat eigenlijk niemand in het grote bos precies weet hoe je een huis moet bouwen. Maar als je zo'n kleinigheid nu even over het hoofd ziet, dan is het toch bewonderenswaardig wat ze allemaal samen al gedaan hebben. Aan de binnenkant zijn er nog wat meer moeilijkheden. Om van de ene verdieping naar de andere te komen, moest er natuurlijk een trap worden gemaakt. Die trap is het werk van professor Punt geweest. Hoe? Dat is hem. De trap. Of liever uh, iemand die van de trap gebruik maakt. Ja, dat moet ik even uitleggen. Het is een pracht van een trap, hè? Een juweel van een trap. Er zitten zelfs treden aan. Eigenlijk valt er dus niets op aan te merken. Alleen toen de professor het ding aanbracht op de plaats waar hij hoorde, heeft hij hem uit verstrooidheid achterstevoren neergezet. En nu zitten die treden dus aan de achterkant. En aan de voorkant is het net een glijbaan. En telkens als er nu iemand van die trap afkomt, Oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oh Dit is oh al te mal. oh oh oh oh is oh oh oh oh oh oh oh oh oh trap oh oh oh niet oh oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, die bovendien wetenschappelijk volkomen verantwoord is. Hmm, buitengemeen wetenschappelijk, ja, dat kan wel zijn. Maar voor mijn gevoel staat hij toch achterste voren. Ja, dat is dan ook het enige. <hijen> ja, ja, zegt u nog wel, het enige. Maar dat enige is dan toch wel belangrijk, niet waar? Waarom eigenlijk? Ik heb zelf gezien dat je heel goed beneden kwam. Naar beneden gaat het inderdaad, buitengemeen, nogal wel zo tamelijk eenvoudig. Vooral als je vleugels hebt om uit te slaan. Dan gaat het vanzelf, om zo te zeggen. De moeilijkheden beginnen pas, wanneer men in die vleugels een grote pot met groene verf houdt. Berg Ooguboe, dat is toch zeer eenvoudig te verhelpen. Dan neem je, in plaats van groene verf, blauwe verf. Ach, professor, wat doet de kleur er nou toe? Het gaat niet om de kleur, het gaat om de verf. En die heb ik moeten loslaten toen ik afdaalde. Hm, kijk, daar staat de pot. Op het hoofd van Rotboot de visotter. Ja, ja, ik zie het. En het staat Rotboot. Uitstekend. Maar ik moet zien hoe ik die verf weer van mijn kop kreeg. Met terpentine in de Rotboot. Dat heb ik ook moeten doen toen ik die witte verf over mijn lijf had gekregen. Uitstekend red, Salmoe. Hiermee zijn alle moeilijkheden weer uit de wereld. Niet waar Nieuwe rempels, niet. Ik sprak met u over die trap. En die trap, daar blijf ik bij. Die trap... Is perfect. Nogmaals perfect. Wilt u dan eens proberen naar boven te klimmen? Hm? Naar beneden lukt wel, dat hebben we gezien. Maar hoe komt u naar boven? Juist, naar boven, ja, dat is waar. Dat heb ik nog niet geprobeerd. D dat zal ik dan nog eens doen. Dan mag u wel een fikse aanloop nemen. Jij, yeah, jij dat yeah, doe ik do, ook. Uit weg, daar kom ik aan. Oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, dat was mis. Nog een keertje. Oeh, <tok> ja, daar ging ik alweer. Ja, dat valt inderdaad niet mee. Wat is die trap glad, hè? Ik zal het nog eens... Oh, professor, hou er maar mee op. U haalt het nooit op die manier. Die trap van u is net een glijbaan, tenminste de kant die nu voorstaat. <sweak> ja, toegegeven... Dat is vrij lastig, maar er moet toch iets aan te doen zijn. Er is ook wel wat aan te doen, wanneer we die trap nou eens gewoon omkeerden. Omkeren? Juist, juist, omkeren. Oeguburu, je bent een uil met een buitengewoon ontwikkeld wetenschappelijk inzicht. Dat is de oplossing. Dat is wil je me even helpen? Nu glimlacht Oeguburu bescheiden en met vereende krachten wordt de trap omgekeerd. Vanaf dat moment heeft niemand meer moeilijkheden met die trap. Want zoals ik al zei, het is een pracht van een trap geworden. En intussen is Paulus druk bezig in de huiskamer met het witte van het plafond. Paulus staat erbij op een wiebelig laddertje en maakt grote vegen met een geweldige witkwast. Hij zit van onder tot boven vol witte spatten, maar hij zingt toch het hoogste lied: Spat, je spat, wat zo wat? Van spits, spat, Spits. Noo, kom op dat zo. Hola, wie zit er allemaal andertje? Dat ben ik, Paulus. Hou eens even op met dat gespat. Ik moet je wat zeggen. Zeg het maar, Salomon, wat is er nou weer? De Das is zoek, we zijn Gregorius kwijt. Oh, is dat alles? Die zal wel ergens liggen te slapen. Ja, dat zal zeker wel. Maar hij moet meehelpen. Hij heeft nog bijna niks gedaan. Behalve dat hij een plank op het hoofd van de Goemoro heeft laten vallen. Nou ja, Salomo, we hebben aan de hulp van Gregorius toch niet veel. Hij is zo verschrikkelijk onhandig. Eigenlijk vind ik het toch een ruststellende gedachte als hij niet meedoet. Oh, denk je er zo over? Nou, zoals je wilt. Dan zal ik maar niet langer naar hem zoeken. Dat is best, goed, Dag, Salomo. Zo, nou ga ik weer verder. Van je spot, spit, spot... Deel, kom op dorpotsen! Eh, waar zou die Gregorius nou kunnen zitten? Ik hoop toch niet dat er iets overkomen is. <middels> nou, wat hoort daar? Dat ligt de stem van Gregorius wel in het klom vlakbij. Gregorius, zit jij hier in de buurt? Ja, zit ik. Tussen het flapon zit ik. Tussen het plafond? Even door het luikje kijken. Ja, maar Rembels, daar zit hij. Gregorius, waarom doe jij niet meer mee? Is dat nou aardig tegenover Joris? Joris mag naar de pomp lopen. Ja, naar de pomp. En ik doe niet meer mee. Nee, dat doe ik niet. Maar Gregorius, wat zie jij er nijdig uit? Wat heb je? Wat ik heb, ik heb niks. Dat is hem juist. En ik krijg ook niks. Ik krijg niks. Maar Joris wel. Zo'n prachtig kuitenbuis. Ik bedoel buitenhuis. Voor Joris, niet voor Gregorius. Ja, ik woon al zo lang in een vies dassenhol. Ja, ik bedoel, een dies wassenvol. Nee, een holle Nee, maar nou snap ik het. Jij bent jaloers, dat is het. Ja, yeah, dat is het ook. Ik ben lajoers. Schroefwikkelijk lajoers. Maar dat valt me nou toch echt van je tegen? Dat valt mij ook tegen. Ruizen tegen. Uh, toch moet je daar nu niet over zeuren, Gregorius, dat is niet sportief. En bovendien bouwen we dit huis voor Joris, niet omdat we hem zo aardig vinden, maar omdat we van hem af willen zijn, begrijp je wel? Als hij eenmaal een huis heeft, hoeft hij niet meer bij mij in te wonen, en dat zal een grote opluchting voor me zijn. Nee, kan wel wezen, maar een lajoers ben ik toch. Ja, of dacht je soms dat het voor mij geen lucht zou open als ik een eigen huis had? Een heel mooi huis met een hele wingelkijg. Ja, daar heb je natuurlijk wel een beetje gelijk in. Maar misschien uh, kunnen we, als, als dit huis klaar is, uh, voor jou ook. <tiedacht> niet praten, maar werken moet je. Maar Ogoedoe, ik sprak even met Gregorius. Juist, dat deed je. En dat moet je niet doen. Anders doe je weer een nieuwe belofte en we kunnen niet aan de gang blijven met huizen bouwen. Ja, dat is natuurlijk ook voorkomen waar. Je hoort het, Gregorius. Eén huis is wel genoeg voorlopig. Je zult in je dassenhol moeten blijven wonen. Oh, ja, ik hoor het al. Ik ben niet lastig genoeg geweest. Als ik net zo'n portale pastlak was als de jongens, als ik iedereen het leven zuur had gemaakt en de dieren allebei ver had gehoepst, dan zou Gregorius ook een huis hebben gekregen. Maar nou, nou ik een drave bos ben geweest, nou... toen Gregorius, aan nog wat met dat gemopper. Hoe heeft heeft immers gelijk. Eén huis is al erg genoeg om te bouwen. We kunnen echt niet aan een tweede denken. Ja, ja, zo is het. Blah. Het is niet eerlijk. Nee, dat is het niet. En ik ben toch wel jong. en daar ben ik ook. Ja, zo is heeft Het heeft het maar omhoog getregen. Het huismeertje, zoals het nog nooit tegen de schroep de bocht heeft gestaan. En alleen een we onhebbelijke loopt. Tja, nou is Gregorius weggelopen met een boos gezicht en hebberige ogen. Paulus kijkt hem hoofdschuddend na en het spijt hem echt voor de das dat hij hem niet meer heeft kunnen beloven. Hij staat in gedachten naar zijn wit kwast te kijken... ...tot Oeguburu hem weer tot de werkelijkheid terugbrengt. Ja, Paulus, niet om het een of het ander, maar je zult moeten witten. Anders komen we nooit klaar. En wees nou maar blij dat ik tussen beiden kwam... ...want anders zou jij iedereen huizen gaan beloven. En waar bleven we dan? Ja, natuurlijk heb je gelijk, Oeguburu. Bedankt voor je tussenkomst, hoor. Ik ga alweer verder... Ik ben al weer bezig.